Even nu. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet... te weinig doet tegen de opleving van het coronavirus. De oproep van premier Rutte om jongeren aan jongeren... om zich aan de regels te houden, vinden ze te vrijblijvend. Grote veranderingen werden er gisteren op de persconferentie... niet aangekondigd. Horecazaken moeten wel vanaf maandag aan bezoekers vragen... of ze hun contactgegevens willen achterlaten... voor bron- en contactonderzoek. Verder gaat de GGD-reizigers uit risicogebieden bellen... om te checken of ze wel twee weken in quarantaine gaan. Voor het eerst zijn er in Beirut mensen gearresteerd voor de verwoestende explosie in de haven. 16 mensen, waaronder de topman van de haven, zijn opgepakt. In totaal zijn nu 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods, waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. In de stad was het gisteravond onrustig. In de buurt van het parlementsgebouw gooiden mensen met stenen en staken voorwerpen in brand. Ze zien de ramp als een gevolg van falend beleid van de Libanese regering. De verkiezingen in Sri Lanka zijn gewonnen door de partij van de broers Rayapaksa. De Rajapaksa's zijn al tientallen jaren zeer invloedrijk in de politiek in Sri Lanka. De ene is nu premier, de ander president. Ze kregen meer dan de helft van de stemmen, maar met de steun van een aantal kleinere partijen... kunnen ze rekenen op een tweederde meerderheid in het parlement. Die willen ze gebruiken om de grondwet te veranderen, zodat ze hun macht kunnen verstevigen. De helft van jonge artsen heeft ooit overwogen om te stoppen als arts... omdat de werkdruk en de stress bijna bijna veel wordt. Ze willen dat de cultuur in ziekenhuizen verandert. Dat meldt NRC op basis van een onderzoek van artsenorganisatie De Jonge Dochter. Dokter. De ondervraagde jonge artsen bleven, bleven uiteindelijk toch aan het werk... omdat ze trots zijn op hun vak, zo zeggen ze. Het weer vandaag zonnig en droog bij een zwakke tot matige wind. Wordt het vanmiddag 31 tot 35 graden. Vanavond is het nog lang warm, pas na middernacht koelt het wat af. Morgen opnieuw droog en zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 in in ZFM ZFM met nu Still lifting up your head. People who make war making love instead. This could be the dawn of a time.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 L-O-V-E Say what I got is what you need A little L-O-V-E what I've got is what you need Just a L-O-V-E Say what I got is what you need A little L-O-V-E Give your shit off your spine And let your body